Ik ben Snappie, de kleine krokodil. Het het tanden, ik ben je in je beel. Ik snap alles wat ik snappen kan Ik snap jou, omdat ik dat goed kan Snees na Snappie, Snappie, Snappie, Snap Snees na Snappie